In Duitsland is een VN-medewerker overleden aan ebola. De 56-jarige man was in Liberia geweest en werd vorige week opgenomen in een ziekenhuis in Leipzig. Artsen zeiden bij aankomst dat de gezondheidstoestand van de man kritiek was. Het is de eerste ebola-dode in Duitsland. Eén patiënt wordt nog voor de ziekte behandeld in Frankfurt. Charlene de Carvalho Heineken moet een boete van 375.000 euro betalen... aan de autoriteit Financiële Markten... omdat ze een aandelentransactie te laat heeft gemeld. De Carvalho Heineken gaat niet in beroep tegen de boete. Charlene de Carvalho Heineken is de dochter van Freddy Heineken. Ze erft het aandelenpakket van haar vader en is de rijkste Nederlander. Haar vermogen wordt geschat op zo'n 7 miljard euro. Een schietincident vrijdagavond in een café in Amsterdam... was waarschijnlijk een poging tot liquidatie. De politie denkt dat, omdat de daders heel doelgericht te werk gingen. Twee mannen in de deuropening van een café in Amsterdam-Oost... losten zo'n tien schoten op een man van 32. Die ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De daders zijn voortvluchtig. Het weer, af en toe een bui, maar ook geregeld zon. Het wordt 15 tot 17 graden. Morgen trekken er buien over het land. Tussendoor wat zon en ongeveer 16 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. De bakker van de ANWB. Er staan files op de A4, daarna de richting Amsterdam... voor knooppunt Nieuwe Meer, 3 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10. Daar staat tussen Osdorp en de afrit Rai, 4 kilometer. Er zijn daar drie rijstroken dicht. De A20, van Gouda naar Hoek van Holland... is helemaal dicht tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel... De oorzaak is een gekantelde vrachtwagen. Verkeer richting Rotterdam kan vanaf Knoop het beter omrijden via Den Haag en Delft. Over de A12, de A4 en de A13. Op de A27 Utrecht-Breda. In beide richtingen voor de brug bij Gorkum een file van 2 kilometer. Tot zover de verkeersinfo.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 Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Als opening hoor u onze herkenningsmelodie van Loei, dames, met weet je nog wel oudje, een opname uit 1928. Het is vandaag officieel dinsdag 14 oktober 2014 en ik heb er een hoop lekkere muziek voor u meegenomen. de groot, Conny van der Bos, maar nu eerst Nicole en Hugo. Het dus de naam voor een Vlaams zangduo bestaat uit uh, Nicole Jossi en uh, Hugo Sigal. Ze vormden ook in het echte leven een, uh, een koppel. Nicole en Hugo leren elkaar kennen in uh, 1970. Ze werden verliefd op elkaar en vormden een zingend duo. En in 1971 schreven ze zich in voor het, uh, voor het canzonisma... om zo naar het Eurovisie Songfestival te mogen. En ze wonen met het liedje Goedemorgen, Morgen. Maar vlak voor hun vertrek naar Dublin kreeg Nicole Gelzucht. en het duo kon niet afreizen. En ze werden in allerlei vervangen voor uh, Jacques Raymond en Lily Castel. Maar zij eindigden op een gedeelde 14e plaats uit 18 deelnemen. Maar het officiële nummer van Nicole en Hugo, gaat u nu horen. Goedemorgen, morgen. Goedemorgen, morgen. Goedemorgen, Hey think we'll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 Die lente zo pril, ach wat ligt je hier stil, langs de kant van de weg. worden een meisje van 16, een nummer voor natuurlijk Boudewijn de Groot. Het is de eerste hit van de zanger. De single kwam in oktober 1965 binnen in de Nederlandse top 40... en bleef daar 13 weken staan. Oorspronkelijk is het een chanson van Charles Aznavour, het nummer Oenavant... dat door de boezemvriend van de Groot, Leinhard Neij is vertaald. Vertalingen als je mens zijn echter gebaseerd op de versie van de Engelse zanger... Noel Harrison, die het nummer van Aznavour uitbrengt onder de titel A Young Girl. En in 2007 werd het nummer gezongen door Marokkaanse acteur en zanger... Mimum Olet radi in de film Kicks. En voor wij een groot hoorde Connie van der Bos met zonder zorgen. En we gaan door met Selma en Helma. Met een plaat, een beetje vroeg in het jaar, maar ik vond het gewoon een gezellige plaat. Ik heb mooie tulpen, ik heb mooie tulpen die en narcissen. Ze komen vers van de peilingen blissen. Dan heb ik rozen die rooien en billen. Zeg het met bloemen, ze spreken tot het hart. Ik heb bloemen voor verloven en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 de kind tussen de bloemen dit zijn hoort was kloppen. En hij moest daar wel naar vragen, kon dat kloppen niet meer stoppen. Toen hij hat en zijn zijn huur staan samentip verklaren. Ze op mijn jongen lief, waarom heb je zo'n deed te ik Zoek al lang een mond en wie ik mijn hand en zaken en mag. Dus van toen dat klinkt dat klein dit duetje. Kom een vers van de veilingen glissen. Dan heb ik rozen, die rooien en witte. Zeg uit mijn bloemen, ze spreken tot het hart. Ik heb bloemen boven. Ik van oor tot ort, Zoek naar een vriendelijk woord en naar een hart van goud dat van me houdt. Ik ben een eenzaam mensenkind waar niemand iets om heeft. Het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 En die mijn leven verstaat Ik zwerf van oort tot oort Zoek naar een vriendelijk woord En naar een hart van hout Dat van me houdt Ik wou dat ik maar iemand vond Die zei ik hou van jou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 Ik zwerf van oor tot oor, zoek naar een vriendelijk woord en naar een hart van goud. Muziek van de twee Jantjes met de Zwervers. Grote hit van hun daarvoor uh, Connie Fink met de oude gitarist. En ook nog Selma en Helma kwamen voorbij met ik heb mooie tulpen. Beetje te vroeg voor het jaar. Aangezien de winter nog moet beginnen. Is inmiddels herfst hè? Zie je bij hem Zandvoort Iedere dinsdagochtend 11 en 12 mei. Met een hoop gezellige echte Hollandse hits. Uit lang vervlogen tijden. Een reisje terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dan alleen maar de mooie oud-Hollandstalige muziek. Dan zo ook de volgende dame. Het is geboren in Eindhoven op 11 februari 1941. Nederlandse zangeres, voormalig televisiepresentatrice en actrice. We hebben het over Ria Valk. En in mei 1959 werd ze met haar uitvoering van Tootie Frutti tweede achterwinnaar Pim Maas bij een Elvis-imitatiewedstrijd. Het betrof hier de verkiezingen van de Nederlandse Elvis Presley. Dat was in Cinema Royale. Valk verscheen in een zwart-oranje gestreepte lange broek... met laarzen en een cowboyhoed voor het voetlicht. En de zaal joelde heftig, want iedereen vond dat meisjes... met de Elvis verkiezingen niks te maken hadden. Maar uiteindelijk heeft ze toch de trend gezet. Want inmiddels uh, is ze nog steeds actief. En dat op haar leeftijd, hè. Ze heeft de 70 al lang gepasseerd. Haar laatste plaat is nog dit jaar uitgekomen. 8 januari kwam die uit. Oma wil een toyboy. En als je haar uitnodigt voor een feest weet je zeker dat het gezellig is. Ik draag voor Uria volk met point point point.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 Oude stoel staat klein die bij het raam. Steeds denk ik: kwam je mij en fluister even zacht Jona, naam? Kom weer naar huis. Als je verandert van gedachten, kom weer naar huis. Het zal voorgoed vergeten zijn. Cowboys op hun paarden door de wijde prairies gaan om te zoeken naar verdwaalde koeien. Melen van de eens vandaag zijn zoals de nacht gaat dalen rond het kampvuur heen geschaard. Want dan gaat de rustheid komen voor de kalboy en zijn paard. Als het kampvuur brandt Als maan en sterren aan de prairie hemel staan Dan zingen cowboys met elkaar Bij muziek van hun gitaar S'avonds als het kampvuur brandt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 Als het kamvuur brandt, wanneer de paarden grazend in de prairie staan, dan hoor je bij het luienvuur menig kalvooi avontuur. S'avonds, als het kan brandt, waren de Chicos met 's avonds als het kampvuur brandt en ook hoor u niet van Eddie Christiani uit 1952. Kom weer naar huis. CWM Zandvoort, de volgende dame, is geboren als Hendrikje Janni Fink... geboren in Beverwijk op 3 maart 1944 en overleden in Hilversum... op 7 september 1979, is mijn liefste maar 35 jaar oud geworden. We hebben het over Rita Hovink, was een Nederlandse zangeres... zat dan dramatisch tameren en heeft haar grote bekendheid te danken... aan het enkele jaren voor haar dood doodverscheiden nummer Laat Me Alleen. Rita Hovink wilde toen ze nog jong was toneelspelster worden... ze deed in 1959 met succes mee aan een talentenjaar van Max van Praag... en besloot erop een zangeres te worden... Haar eerste optreden was in de Herman van Kijkershow. Hierna zat Hovink bij de Jonge Vlierenfluiters en de Leather Jackets. En trad ze veel op voor Amerikaanse militairen in Duitsland. En ze zong zowel in het Nederlands als in het Engels. En in 1976 werd Rita Hovink ernstig ziek. Ze onderging een aantal zware operaties. Leek te herstellen. Maar overleed uiteindelijk in 1979 op 35-jarige leeftijd... aan de gevolgen van borstkanker. En na Hovink's overlijden kwam een complicatiealbum uit... met haar beste nummers. En in 1981 werd de single Laat Me Alleen opnieuw uitgebracht en werd een kleine hit. En in 1986 verscheen een verzamelalbum met dezelfde naam Laat Me Alleen. En die grote hit, die hoort u nu Rita Hoving met Nee, toch kwam jij. Een ander nummer. Ik denk dat de cd-speller vandaag niet mee wil werken. Dus Laat Me Alleen, die houdt u nog van me te goed. Nu hoort u Toen kwam jij. Nooit meer, nooit meer dacht ik, hij komt nooit meer. Meer en zo zou het blijven: Koos alleen en de twee. Mijn grootste successen. Een beetje aandacht en respect graag. Anders hou ik er zo mee op. En dan bederven jullie het voor anderen. Want dan blijft geen zijde van deze unieke LP spiegelglad. Begrijpt u dat? Waar heb dat nou voor nodig? Uh. Heb dat nou voor nodig, zo raakt men in. Ach, pardon reeds. Ik was iets te vroeg. Ik ben iets te vroeg begonnen. Pardon. Gaat dit over? Wel nu. Zolang er mensheid zijn. Geeft het strijd. Vrees. Ellende. Veel ellende. En nog zoiets. Waar heb dat nou voor nodig? Dat is toch overboden. Dat heb totaal. Precies, zoals het orkest daarnet al zei. Zo veel alleen.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 En dat doen we met me alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. We worden Siska Peters met Geef me je hand. En daarvoor Chef van Hoekel met Waar heb je dat nou voor nodig? En ook nog Rita Hofik met Toen kwam jij. De volgende dame, die won in 1969 een Edison voor haar Laat me nu maar begaan. En in 1982 de Johan Kaartprijs voor de theatershow Adels Keuze. In 1976 de Gouden Harp. En in 86 de Scheveningen Cabaretprijs voor Adelle in Korte Broek. En in 2006 de blijde applausprijs. Nou we hebben het natuurlijk over Adelle Bloemendaal, geboren als Adèle Maria Hamedman, maar ze werd bekend als Adèle Bloemendaal, geboren in Amsterdam op 11 januari 1933, voormalig Nederlands actrice, cabaretier en zangeres. En u hoort er nu met een hit die ik al vaker heb gedraaid. een van mijn favorieten van Adèle, het is Zal men het nog een keertje overdoen. Hey! Zal men het nog een keertje overdoen, want het was niet naar mijn zin. Laat men het nog een keertje overdoen en begin maar bij het begin. Laat men het nog een keertje over en roem, want het maakt niet naar de zin. Laat men het nog een keertje over en roem, neem het begin maar bij het begin. Een voetbalclub en... uit Leer, verloor laatst met 5-4. Een supporter rende het veld toen op en riep vol van hoop,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 Had voor het eerst geopereerd. De patiënt had daarna een vierkante neus. De dokters zijn nerveus. Zal hem we net nog een keertje over het doen, want het was niet naar mijn wens. Laat me yeah! net nog een keertje over het doen en begin maar bij het begin. Vallen we net nog een keertje over doen. Een dame met blond haar kreeg een zwart kind, dat is raar. Haar echtgenoot die rood haar had, die zei nadenkend: Skaat, zal ik me het nog een keertje overdoen? Want het was niet naar mijn zin. Al laat hem me het nog een keertje overdoen, in het begin, maar bij het begin. Carnaval. Veel gezep, veel gezang, veel gelauw. Alle kameraden zong hij vorig jaar. Dit jaar zong hij alsmaar. maar. Yeah! Zal hem het nog een keertje over het doen, wat het best niet na mijn zin. Al aan men het nog een keertje over het doen, in het begin maar bij het begin. zal hem het nog een keertje over het doen, wat het best niet na mijn zin. Ik heb me nog een keertje overdoen, in het begin maar bij het begin. Dus zullen me dit nog een keertje overdoen, want het was niet, na nou me zien. Ik ben mijn stem kwijt, zullen we minuut me nog een keertje overdoen. We doen allemaal geweldig ons best Het is een orkest van een man en zes We spelen enkel jazz, Want wij zijn sta was het cocktail, de cocktail sisters en de noisemakers met ik hou van Cliff. En ook hoor u nog de butterflies met Dixieland. Zand, Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Het zit er weer op. Een uurtje is kort, maar niet getreurd als u denkt... van ik wil het programma nogmaals beluisteren. Dat kan aanstaande zaterdag. Dus 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. En uiteraard volgende week deze ben ik weer vanaf 11 uur... met een lekker bak koffie en een hoop mooie, oud-Hollandstalige muziek. En dan neem ik u mee terug op reis in de tijd. Ik laat u achter met het radioensemble met Kom Weer... En ik zeg nog een hele fijne week. Misschien tot volgende week en anders tot ziens. Net zoals sinds het blokje is het geluk gekomen. 100.000 sterren streelde ik jou van de haar. Ik weet met hoeveel tranen als ik werd genomen. I don't